Ook leven er nog veel vragen over het wapenbezit van Van der Vlis. Veel slachtoffers hebben het gevoel dat die kwestie niet goed is onderzocht... of zelfs in de doofpot wordt gestopt. Marcus vindt dat de gemeente een centraal aanspreekpunt moet aanstellen... en bijeenkomsten moet organiseren. Hij zal minister Opstelte daarover aanspreken. Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur heeft een adviseur op non-actief gezet... omdat zij mogelijk fraude heeft gepleegd bij het GVB in Amsterdam... Volgens de Telegraaf heeft de vrouw bij het GVB werknemers ontslagen... en vervangen door mensen van haar eigen bedrijf... die vervolgens twee keer zoveel betaald kregen. Het GVB onderzoekt de berichten over fraude. Zolang dat onderzoek loopt is de adviseur niet welkom... op het ministerie van Infrastructuur. Ze werkte daar aan een advies over de OV-chipkaart. De Hongaarse president Schmid is niet van plan om op te stappen. Hij ligt onder vuur vanwege een plagiaatschandaal... dat hem zijn dokterstitel heeft gekost... Schmidt promoveerde in 1992 op de geschiedenis van de Olympische Spelen... maar onlangs bleek dat hij zijn proefschrift bijna helemaal heeft overgeschreven. Op de Hongaarse televisie zei Schmidt dat de zaak niets met zijn functie te maken heeft. De linkse oppositie denkt er anders over en vindt dat Schmidt niet meer kan functioneren. De Hongaarse president heeft vooral een ceremoniële functie...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 Want volgende week moet u ons een nachtje missen. Heel bevlogen collega's, echter, nemen het dan van ons over. Dus niet gevreesd, het zal u werkelijk aan niets ontbreken. En wij gaan in dat weekend ook heel goed voor onszelf zorgen. Nu, nog even twee mooie radiouren. En daarna gaan de collega's van het NOS Radio 1-journaal... u weer met verven op de hoogte brengen van de laatste actualiteiten. En de achtergronden bij dat nieuws. Tot die tijd, tussen zes en zeven, de hekkensluiter... Van de themamaand radioreis streeksgewijs. Willy Oosterhuis. Wereldberoemd in het oosten van het land... maar ook landelijk met zijn succesvolle mega-piratenfestijnen. Hij is vast al onderweg, dus rij voorzichtig, Willy.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 op de hoogte- en dieptepunten in hun leven. In deze aflevering is de gast Ageet Scherphuis, de programmamaakster en journaliste, vierde gisteren, 30 maart, haar 79ste verjaardag. We gaan nu terug naar augustus 2011. Luistert u naar Helden van toen. Welkom bij Helden van Toen, waarin we iedere week terugkijken... op het leven en werk van een prominente Nederlander. En daarmee laten we de recente geschiedenis van ons land weer tot leven komen. Mijn gast van vandaag hoorde bij dat kleine exclusieve groepje vrouwen... dat begin jaren 50 op slag beroemd werd door een totaal nieuw beroep. Dat van televisieomroepster. En u herinnert zich ongetwijfeld nog de namen van... Hannie Lips, Tanja Koen, Fertie Dixon, Karin Kraaikamp en Mies Bouwman. Maar de rol van omroepster zou mijn gast van vandaag niet alleen maar blijven doen. Ze zou zich ontwikkelen tot programmamaakster en allround journaliste. Voor radio en televisie, maar ook voor bijvoorbeeld het weekblad Vrij Nederland. En ze werd de biografe van verzetsheld Gerrit Jan van der Veen. Vandaag is onze held van toen, Ageet Scherphuis. Dag Geet, welkom. Leuk dat je er bent. Vind ik ook leuk. En we gaan maar gelijk naar de periode waar ik het al even over had, die van, uh, van Omroepster. Iets later in de tijd, maar wel een heel mooi fragment. I Could Have Danced All Night. Een wel heel toepasselijke titel voor deze uitzending uit het Koerhaus in Scheveningen. Waar we u vanavond voor de zesde keer presenteren... Avro's Internationaal Dans Toernooi. God, wat fantastisch. Prachtig. Ik vond dit zo'n ontzettend mooie opname. Ja, maar het past ook zo in die tijd. Dat... Dat keurige, dat keurige praat ook. Ja, ook dat. Maar ja. Het beeld, weet je nog wat dit Geen was? Ik zie, zie het nog voor je. Nee, het was uh, in het Koerhuis op 4 april 1962... AVRO's internationale danstoernooi. Met de Skymasters. Ja, alles uit de kast Compleet gehaald. Compleet orkest. Is ja. Maar het is, zo, ja. zo, het is niet alleen, ja, je, je vindt het zelf keurig... maar het, is ja. zo, het ziet er zo mooi uit. Het is, ja. het is echt fantastisch, dat ja, deel. Ja, dat, dat, dat hoort bij dat keurige. Het ziet er inderdaad heel mooi uit. Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je op die tijd terug? Als je, nu, als je dit nu weer ziet, wat komt er dan? Het is bijna net een, een sportverslag. Wat komt ja, er bij ja, je, je boven? Komt er, wat komt er in je op? Ja... Um, Hard werken vooral. Uh -huh. Want uh, ik deed ook nog uh, journalistiek. Ik werkte ook nog bij een krant. Maar daar, bij de Tifoon, Dagblad voor de Zaanstreek... daar ben ik toen, uh, toen mee opgehouden. En um, hard werken, dat, uh, dat komt wel uh, bij, uh, bij mij op. En, en, uh, een, een... en altijd iets uit je hoofd moeten leren. Alles dus al, altijd hoofd. mummelend door het huis lopen. van Ja... Uh, uh, yeah. En uh, wat moet ik aan? Dat, en wat, moet ik, wat aan? moet ik aan? Want heel dat was, Nederland kijkt oh, naar Het ja. was, was ook altijd een, een groot probleem. Heel de familie heeft, heeft uh, kettingen uh, gekregen en geleend en bloesjes. En, nee, het, het, het, het, het was wel werk. Ja, ja, ja. ja, want ik zei net al, uh, dat nieuwe vak van omroepster, televisieomroepster... Ja, dat, dat moest uitgevonden worden in ja. 1951, hè, 60 ja. jaar geleden nu... Uh, uh, hoe, hoe ben je, ja, laat maar gelijk beginnen, begin. hoe ben je in dit vak verzeild geraakt? Hoe wordt een jonge vrouw in 51 of een paar jaar daarna. Wat, was het 51? We hebben jouw in 55, ja. Nou ja, Even uh, terug, zullen we zeggen. Ja, ja, even, even geleden. Ik, ik werkte toen bij uh, uh, de Tyfoon, dagblad voor de Zaanstreek, als, uh, als verslaggeefster. Mm -hmm. En. Um, op een dag uh, kwam uh, de hoofdredacteur naar me toe en die zei... luister eens, ik heb hier een, uh, een artikeltje. En daarin staat dat de uh, AFRO een omroepster zoekt. Want mm -hmm. Mies Bouwman is zwanger en die houdt er uh, eventjes mee op. En als jij dat nou eens ging doen, en dan maak je een serie artikelen... want dat zal wel heel lang duren, uh, over wat je precies daarvoor moet doen... wat je meemaakt en hoe dat gaat. Nou, dat leek me een enig idee, dus dat heb ik gedaan. Dus je was je eigen en... onderwerp, zeg maar. De ik was mijn van... eigen ja, ja. Ja, ja. onderwerp. En, uh, we, nou ja, er waren ongelooflijk veel mensen, vrouwen, de meisjes die zich hadden aangemeld. Dus er, er waren heel wat sessies waar je weer bij moest opdraven. Hoe ging ik, dat? We zaten we nou, iedereen zenuwachtig, ja. behalve ik. Want ik dacht, uh, god, dat is leuk om te zijn. <lacht> oh, goed onthouden. Oh, dat, nee. Ja. Je zat je reportage ik, te maken. Ik ja. zat gewoon ja. een stuk te maken. Ja. En nee, van mensen die je coachte of zo, geen sprake van. Ik... Ik weet dat ik moest uh, iemand interviewen, uh, een directeur van een fabriek die vogelzangzaad maakte. <laughs> hoe verzin je het? Over 25 jaar vogelzangzaad maken? Ja, ja. Nou ja, ik, ik had voordelen, want ik wist wel hoe je in een interview ook een slow interview ja. moest, uh, moest maken. Mensen aan de praat houden, ja. ook met die rare camera's erbij. Ja. Dat was natuurlijk iets nou, wat je gewend was. Ja, maar omdat ik altijd dacht: oh, dat moet ik ook nog even goed onthouden. Ging dat... De... Dus dat ik ging had het natuurlijk... niet, niet zeg, te danken aan mijn kennis van omroepen. Maar het was echt omdat ik het op een journalistieke manier ja. deed. dat ze mij toen hebben aangenomen. En het, a, het ging nergens om, want je wilde het toch niet worden. Nee. Maar toen was het schrikkelijk. Dat ik natuurlijk wel. Nee. Want toen zeiden ze: ja, toen wilde ik het Herinner je dat moment nog dat iemand zei. Ja. ja. En toen dacht ik: nou, dat vind ik wel heel erg leuk om dat te doen. Ja. Maar toen kwamen jullie wel, ook de andere meisjes, zeg ik maar even... die waren, die waren al een, een of twee of drie jaar aan de slag. Jullie kwamen wel in een, in een totaal nieuwe wereld. Want het was ook echt voor heel Nederland... jullie waren sterren van de ene dag op de andere. Ja, spotterlijk. Ja. Ja, ja, dat was echt zo'n... Een... Zoiets wonderlijks. Die televisie was een sprookjeswereld. Mm -hmm. en, en de, de, de, de, de mensen die, iets, die op dat scherm kwamen, die hadden met sprookjes te maken. Dat waren veeën en, <laughs> en kabouters. En nu en was en je dat... er zelf heel geworden. Ja, ja. Ja. ja, dat was natuurlijk heel, heel raar. Wat merkte je daarvan ja, in het dagelijks leven? Van dat ene moment, dat meisje wat bij de tyfoon in Zaandam, toen nog Zaandam werkte... Uh, die, denk je, een nationale bekendheid werd. Met die paar andere dames. Met Tanja, met Hanny, met Mies, Karin Kraikamp. Ja, um, het, um, het, was het was het raar voor woorden. Wat er nu aan um, beroemdheid is. Hè, dat, je, dat je al denkt, nou ja, dat is toch bespottelijk. Dat is vergeleken met wat het toen was. Niks. Die, nee. het, het, het was. Het, het, je kon het je helemaal niet voorstellen. En eigenlijk beroemdheid. Op spoed, niks gestoeld. Op niks, ja. Op niks. Het, het, ja. het, het sloeg ook nergens nee. op. Al. Alleen omdat je <coughs> een tekstje kon, uh, kon zeggen. Ja. s'avonds zonder. Ja. en soms ook wel, wel je, je tong erover te breken. Maar dat was wat je beroemd maakte. Ja. Uh, er zijn opnamen, dat laten we nu niet zien, maar uh, in die tijd was het ook een, een mijlpaal als uh, ja, de honderdduizendste televisie-aansluiting uh, was uh, volbracht. Zo, maar zeggen. Nou, zo werd het ook bijna gezegd. Hè? Ja, het polygoon, ja. Dat heb je ook ja. meegemaakt. Ja. Het Polygoonjournaal. jullie filmden in, ergens in de achterhoek of in Brabant ja. bij iemand thuis. Alle delen van Nederland, want altijd was er wel weer een duizendtal nieuwe kijkers. Ja, in, in een, heb jij nog herinnerd? In een koets, ja. Veel zitten in een koets. Ja, ja. Dan werden we van het station gehaald. Met, ik geloof van het station met een koets. En dan reden we naar het huis van zo iemand die. Eh... Die, die, die, die nieuwe televisie had en er zoveel uh, duizendste was. En nou ja, het was van een truttigheid niet voor te Er wordt zelfs een man in een thee en, iemand, en iemand, aangeboden. Ja, het cadeau voor die honderdduizendste meneerkijker, dat was een paar pantoffels. En die trokken, <lacht> ik zie ons allemaal daar zitten in zo'n kleine huiskamer met kopjes thee en tafel. En die man die slof aan <laughs> En ronkende camera's. Met... Het was echt verschrikkelijk. Hoe was het ja. voor die journalisten die wel nou, wat gewend was... maar die normaal gesproken naar andere mensen keek, daarover schreef... dat je nu zelf het, het onderwerp was geworden? Ja, um, ik, ik ben niet opgehouden met me te verbazen... zolang, ik, eh, zolang die eerste jaren duurden. Mm -hmm. Er was altijd wel weer iets nieuws wat ik dacht... Mm. We hebben nog een heel mooi fragment uit die oh, ja. tijd. Ik ben er bang voor. In deze uitzending van de BBC en de Nederlandse Televisiestichting... kunt u zo dadelijk getuige zijn van een gemeenschappelijke Engels-Nederlandse kerkdienst. In de Holy Trinity Church in Hull in Engeland... en in de Morgensterkerk in Rotterdam-Zuid zijn beide gemeenten bijeengekomen. Dankzij de technische mogelijkheden van de televisie... kunnen zowel de kerkers in Engeland als in Nederland... deze uiting van christelijke gemeenschapszin meebeleven. De predikanten in Hull zijn Reginald Illiff en Paul Thieme. In Rotterdam zijn de voorgangers dominee WH Kalmijn en dominee CM de Vries. De dienst wordt ingeleid met enkele filmflitsen van Hull en Rotterdam... waarin u beide kerken kunt zien in hun eigen omgeving. Oh, ja. Mooi is dit, hè? Ja. Ik, ik, ik blijf me wel ja. verbazen hoe... Ja, ik, ik verbaas me hier ook hoe, over, hoe over dat deftige nog, en hoe praat ook. Ja, en hoe, want het staat... Ja, Ik ga je niet uh, het hele uur complimenten maken aan maar het staat... Het, professioneel? Ja, ik vind het heel erg mooi. Voor iemand die, ja, laten we zeggen, nog geen traditie had... Je had nog nooit naar iemand kunnen kijken hoe het moest. Nee, dan, nooit. nee nooit. En nooit. ik had het ook nooit. Coaches of mensen die ons iets leerden... Er zat dat, wezen maar wat te doen en dan ja, ziet het er prachtig precies, uit. Ja, Oh, dankjewel. En los van die. Uh, weet je wat het <laughs> trouwens was? Het was, uh, een, uh, een, het was ook technisch iets heel bijzonders, want het was een schakelprogramma. Dus de, uh, de BBC uh, deed eraan mee en de uh, NTS heette dat toen nog, he, de Nederlandse televisiestichting. Vanuit uh, inderdaad Hul en, uh, en in Rotterdam. En uh, ja, de technische ontwikkelingen wilde men echt tonen: van dit kan nu. En dat moest jij inleiden, ja. Op uh, 27 april 1959. Oh. Ja. Ja. Nou, ja, als jij het zo zegt, ik vind het eigenlijk ook wel knap. De, uit, uit niks. Ja. He? De, ja. Het kwam toch uit niks? En dat vind ik zo mooi, omdat uh, iedereen die nu iets doet op de radio of op de televisie, maar zeker ook op de televisie, die weet hoe die dat moet doen. Publiek tegenwoordig ook, hè, die weet hoe ze, ja. hoe ze publiek moeten zijn. Ja. En jullie wisten ja. van niks. Nee mooi was dat? Maar Geet, uh, uh, je zat met verbazing ernaar te kijken, Net om, ja, het is natuurlijk ook alweer heel lang geleden. Ja. Uh, ik vraag me alleen af, hoe zaten je ouders ernaar te kijken, want die hebben dit echt live gezien. Ja. Nou, die vonden het niks. Nee? Nee. We, we hadden ook helemaal geen televisie, thuis, toen ik, uh, toen ik aan dit uh, televisieavontuur uh, begon. Ja, ze vond het eigenlijk een beetje minder waardig. Ja, ja. Zoals Lucer zei tegen journalisten, die, de, de oud hoofd, toen de grote hoofdredacteur van de Volkskrant. Tegen journalisten zeiden die, bijvoorbeeld uh, mensen die naar brandpunt gingen natuurlijk, naar de Karel. Ja. Ga je naar het circus? Ja, ja. ja. Nou, dat ja. dat, ja. dat <laughs> was het. vind ik heel mooi. Ga je naar het circus? Ja. Ja. Maar de tijd waarin je dit kon doen, uh, hoe reageerde je omgeving? Vrienden? Je was in één keer... De, die mevrouw die we, nou ja, niet iedere avond... maar die we wekelijks zo vaak konden zien. Wat vonden de vrienden ervan? Wat vond de omgeving ervan? Ja, die vonden daar niet zoveel van. Want in die omgeving leefde die televisie nog niet zo erg. Nee. Ten, lang niet, zoals nu. Nee. Dat je bijna iedere avond kijkt en altijd is het onderwerp van gesprek. Dat was het helemaal niet. Het nee. was helemaal geen onderwerp van nee. gesprek. Wat nee. nee. ik me wel afvraag is, is die reportage... Hoe is, het, hoe, hoe is die reportage geëindigd toen de uitslag was dat jij de winnaar was? Van die wedstrijd. <lacht> <lacht> is die er nog gekomen eigenlijk? Ja, ja, ja, tuurlijk is die gekomen, want dat maakte het des te leuker. Ja, ja. De, ja. Nee, dat, maar, maar hoe ik hem geëindigd, ik heb denk ik, gezegd van ja, nou ja, toen werd ik het. Dus uh, de, kan, dat kan me niet meer uh, herinneren. Ben je wel gebleven bij de krant, want was het u geen dagdagen? Ja, ja, ik ben uh, de, de eerste tijd uh, zeker nog uh, bij de krant gebleven. Ja, zeg, um, ik had veel te veel uh, moeite moeten doen om bij die krant te komen. Ik ging dat niet uh, zomaar weer uh, in de steek laten. Het was moeilijk voor vrouwen natuurlijk. Het, om, uh... het, het, het was ondoenlijk voor vrouwen. In die tijd althans? Ja. ja het, was, het was echt mm -hmm. ondoenlijk. Ik denk dat er twee, in heel Nederland twee, misschien drie, vrouwelijke journalisten waren en die deden mode. En, uh, en dat soort dingen. Maar die waren wel ongelooflijk goed. Want je mm -hmm. moest natuurlijk wel ongelooflijk ja, ja. Mm -hmm. goed zijn. Mm -hmm. Dus uh, ik ik wilde in de journalistiek en toen dacht ik, nou, dan begin ik uh, bij waar ik woonde in Zaandam. En daar was het dagblad voor de Zaanstreek, de tyfoon Dus daar ben ik naartoe gestapt en gezegd, ik wil graag journalist worden. Nou, dat, uh, alsof ik zei, ik wil nu naar de maan en ik zal het <laughs> jullie mooi beschrijven. De, uh, nou ja, dat was echt sprake van. Echt maar, not done. Yeah. Not done. Ja. Yeah. En toen vroeg ik maar waarom niet? Nou ja, voor dat er s'nachts brand is, dan kunnen we jou toch niet uit bed bellen? Ik zei, waarom kan je me in niet uit bed bellen? Aha. Ja, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet een vrouw op het brand afsturen. En uh, wat, ik, wat ik ook kletste, mm -hmm. het, het lukte niet hoor. Ik kon wel uh, secretaresse worden en dat was iets wat ik nou helemaal niet kon. Nee. Maar ik dacht... Um, ik doe het en dan zien we wel. Hoe heb je dat dus aangemaakt? Heb... Wat was de doorbraak dat je... Nou, de was... hoofdredacteur van de tyfoon kon overtuigen? Kon overtuigen. Ja, ja. Ik, ik, ik zat op een dag alleen op de redactie. Iedereen was op pad. En er werd gebeld. En iemand zei, ja, ja er wordt een haantje op de toren gezet. Dat is een heel mooi gezicht. Uh, en, uh, groot, on, groot journalistiek, groot journalistiek <laughs> onderwerp. Ik dacht, ik oké, okay, eerst doen. mijn kans. Ja. Dus gauw op de fiets naar, naar die kerk. En uh, die kerk in. En dat ging allemaal goed. Maar dan kom je op die trans en dan staat er een gewone houten ladder tegen die spits, dus daar moest, moest ik tegenop. En we zaten nog zo'n beetje in de new look. Dat waren, ja. ik zal het je even uitleggen... dat waren van die lange rokken met nog allemaal onderrokken. Dus op die toren begon iets ontzettend te waaien. En daar Het klon... Marilyn Monroe-shot is dat natuurlijk. <laughs> Absoluut, ja, dit. Ja. En uh, toen was er weer, er verzamelde zich weer een menigte rond de toren. Ja. En iemand ging naar de krant bellen en zei... er zit een mevrouw op de toren. Door. En dus diegene, die redacteur die dit aannam, die dacht: oh jee, daar zou je het hebben. Dus die ook naar de toren. En uh, ja, hij kon me er niet afhalen, want ik nee, zat nee. daar boven. Hij durfde waarschijnlijk zat, ook niet. Nee, dat durfde hij ook helemaal <lacht> niet. En toen zat ik daar boven. Ja, toen moest ik, nu moet ik een journalistieke daad doen. Dus ik moet die mensen interviewen. Die wisten ook in het geheel niet hoe ze het hadden. Nee. Want daar kwam een gekke zotin, die toren op. En die zei: waarom doet u dit werk? En hebt u daar een <lacht> opleiding voor gehad? Een filmische scène bijna. Ja, dat was het ook. Ja, een meisje prachtig ook. in het pakt, ja. kruipt tegen dat laatste ja. stukje toren op. Ja, wat leuk. Nou, en toen, toen ik dus terugkwam, toen zei de hoofdredacteur... oké, okay, schrijf je verhaal maar en uh, uh, we nemen je aan als leerlingverslaggever." Ja. En zo ben je begonnen. Je zei net, ik, ik wilde al heel jong journalist worden, journalisten worden. Kom je uit een, een, een, een journalistiek niet. milieu? Ja. Helemaal niet. Wat, wat deden je vader en moeder? Tandarts. Tandarts? ja. ja. Ja. En mijn moeder zijn assistenten, dus dat... Uh... Dat is iets dat heel helemaal ja. zo het hoorde. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar zei, was je moeder iemand die, toen je eenmaal omhoefde was... je daarin kon, ja, tegenwoordig uh, heb je natuurlijk kledingadviseurs... en wat je aan moest en ja, zo, een beetje stijlgevoel? Ze, ze had een heel goede smaak. Ze, mm -hmm. ze, ze wist wat mooi was of niet. Maar niemand van ons wist wat het wel deed op televisie... en wat het niet deed op televisie. Ik herinner me de eerste keer dat ik echt een, een jurk van mijn zusje aan had... met zo'n hoog kraagje wat me helemaal niet stond. En een, een een, een ketting van kralen met een knoop... het was geen gezicht in ieder geval. Mm -hmm. Geen idee, dat moest je echt uitvinden. Ik vind het zo wonderlijk, want je bent... Uh, nou ja, we weten dat je daarna, daar gaan we het straks over hebben... naar allerlei, uh, laten we zeggen, echt uh, zware onderwerpen bent gaan doen... op het gebied van feminisme, dat noemden we toen zware in die tijd. Ik kan me voorstellen dat je dat toen als jonge vrouw ook al had... En misschien ook wel dacht, uh, die buitenkant, waar ben ik mee bezig? Of had nee. je dat toen nog niet? Nee, ik vond het één groot avontuur. Ja. Vond echt, het was ook een avontuur. Ik mm -hmm. vond het echt een avontuur. Ja, ja. ja. Zijn, zijn er dingen waarvan je nu uh, denkt uh, dat ik het gedaan heb? Als je deze beelden bijvoorbeeld ook ziet, zijn er dan ook dingen... Die nu bij je boven komen. denk: Oh ja, dat is. dat ik dat heb gedaan. Dat ik dat gedurfd nee. heb. Nou, dat, dat ik die storen ben opgeklopt. Ja, dat, dat was een heldendaad, dat, ja. Ja, dat ik dat gedurfd heb. Dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat. dat weet ik. En dat voel ik nog wel eens. Maar verder. nee hoor, nee. Nou, echt niet gedacht. Ik heb nog wel een heel mooi moment. Ik durft. We leten ons niet strikken, alleen ook alles wat. Nu krijg je krik en dan gaat flink en liep hard. Varen is fijner dan je denkt. Varen met me. Varen is fijner dan Maar de staren en nooit, meer, nooit meer te wat zou je hier Piet Reumer een plezier mee doen? Met dat hele smalle bekje van oh, hem, ja. Oh, nee, wat fantastisch. Varen is fijner dan je denkt. Varen, varen is fijner ja. dan je, ja. je denkt. Het kinderprogramma. Ja. Geschreven door Mies Bouwhuis. Je, je zag Stieltje Lichtveld. Je zag uh, Seva Dieriks. En je zag mij en ik was uh, gevlucht voor Siemen van der Zee. Dat was toen de directeur van... Ja, ja, ja, ja, ja. Maar, de, ja. maar over de durven directeur. gesproken. Hier werd je toch uh, aangekleed. Nou Over kleding had je hier niet te klagen ja. als Volendamse. Maar je, je moest zingen. Je moest, dat, dat werd ja. dus ook allemaal van onroepsters gevraagd, blijkbaar in die begintijd. Ja, maar dat deed je ook. Het was allemaal veel te leuk. Want. eens in, in, in een kinderserie uh, gaan spelen. dat. ja verwacht je toch niet eigenlijk nee, van nee, jezelf. Nee, nee. Dus dat was, dat was heel erg leuk. Ik herinner me ook dat ik eh, zwanger was, zwanger werd. En eh, ja, dat kon natuurlijk niet. Ik, ik was omroepster in die, in die serie... die dus op de vlucht was voor Sieben van der Zee. En eh, toen eh, had Mies Baars eh, verzonnen... dat we toen eh, in, op de Noordpool waren. En eh, dat ik dan maar een groot pak aan moest van bont alsof ik een Eskimo was en, en dit onder die ongelooflijk hete lampen ja ja en alles je live hè er, die tijd. en alles ja. live dus ik, dat herinner ik me wel dat ik dacht zometeen ligt hier een Eskimo op de grond want dat was bijna niet uit te houden maar ja je deed het ik weet Je maakt dat drie... Anneke was dat uh, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Zongfestival... in uh, 1964 in Kopenhagen, in Denemarken. Ze werd er, uh, ja, we hebben hier alles, ze werd er tiende mee. En de winnares was de Italiaanse Gigiola Cinquetti met Nonno Letta. Maar A.G. Scherpers, je was erbij hè, in Kopenhagen. Ja, niet als zangeres, maar weer voor de N tv. Nee, uh, ik deed commentaar. Uh -huh. Maar ik kan me er niets van herinneren. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Het lied heeft niet veel indruk gemaakt. De jaren zestig. Uh, dat zijn de jaren van de televisie. Hè? Uh, overal ter wereld, ook in de Verenigde Staten natuurlijk. Of we het maar over Vietnam hebben, de Vietnamoorlog. Uh, heb je het gevoel dat de televisie, waar je zelf zo nauw bent betrokken bij geweest vanaf het begin... Uh, ook in Nederland iets heeft bijgedragen aan die verandering in de samenleving? Nou, dat zal het zeker. Je kan, kan je toch helemaal niet meer het leven zonder televisie voorstellen. Maar um, wat, wat wij, en dat was dan de school uh, Erik de Vries, uh -huh. uh, regisseur... en een van de pioniers die voor de oorlog bij Philips al bezig was met, uh, met uh, televisie... Uh, waar Erik de Vries zo'n beetje het schoolhoofd van was... die uh, met televisie zouden we iets kunnen bereiken. We zouden het leven voor veel mensen rijker kunnen maken. Voor mensen die anders nooit wisten wat er buiten de grens gebeurde. of wat er überhaupt in de wereld gebeurde. zou de televisie de hele wereld openleggen. En. Um, is dat gebeurd? De... Nee. Ja, de hele wereld is wel opengelegd. maar de vervelende delen <laughs> ja. van de hele wereld zijn opengelegd. Wij dachten veel meer educatief, aan educatieve dingen. Dat je, dat je meer kon leren, dat je meer kon zien. En uh, nou, dat. De, maar daar kwam je al snel achter. Het dat werd we, al snel de, dat, de kijkkast waar Reven het over had, Gerard Reven. Ja, ja. Dat, dat ging heel snel. Maar er is die periode onder aanvoering van Erik de Vries uh -huh. geweest. waarin we dachten: de, de televisie gaat de wereld veranderen. Dat gevoel had jij na nou, ook lopen op zelf ook wel? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Wanneer komt het moment, want je bent natuurlijk als omroepster... en ook al die andere dingen die jullie in één keer moesten doen... Hè, kinderprogramma's of commentaar geven bij het Songfestival... Ja. van alles presenteren. Wanneer komt het moment, uh, het zal ergens in de jaren zestig geweest zijn... Dat, dat het jou begint te vervelen, dat je het zat bent. Dat je wat anders wil. Dat je aan die ideeën van de Vries wilt gaan werken. Substantie gaat maken. Nou, ik... Ja, dat wilde, dat wilde ik al een tijdje. Maar... Dat de journalisten weer boven tafel kwamen, zeg maar. Ja, maar dan, dan, toen gebeurde precies hetzelfde als toen ik zo graag in de journalistiek wilde. Toen was ik ineens weer een vrouw. En uh, een vrouw in de journalistiek, dat hoorde niet. En een vrouw in, in de serieuze uh, televisie... Dat hoorde ook niet. Nee. Ik, dat, dat was hetzelfde knokken wat, wat, wat we toen, wij vrouwen, toen moesten doen. Toen de televisie begon, was uh -huh. weer zo, toen we. Iets anders wilde zijn, iets meer wilde zijn dan de omroepster en de leuke uh, grappenmaker in, ki in kinderprogramma's. Ja, ja, het mooie gezicht, dat, ja. daar komt ook nog wel, je wilde laten zien, daar komt ook verstandige taal uit, om maar ja. zo te zeggen. Ja. <laughs> ja, nou, ja. Ik, ik wilde interessanter uh, werk doen. Mm -hmm. ja. Maar je bent het gaan doen, maar hoe heb je dat aangepakt? Wat, wat, wat was je volgende stap? Had je daar weer strategie voor? Nou, daar heeft het. Uh, ik heb toen al allerlei programma's gemaakt, maar daar heeft het feminisme mij er, erg uh, mee geholpen. Want ik werd, was aangeraakt door het feminisme uh, en veel meer uh, vrouwen, uh, ook bij, uh, bij televisie. Dus wat wij toen wilden, en als wij het niet deden, deed niemand het, want ja. mannen deden dat niet... We wilden televisieprogramma's over het feminisme maken. Wat stond je daarin voor? Je hebt natuurlijk allerlei stromingen. Wie, wie, wie waren je, je voorbeelden? Simone de Beauvoir ongetwijfeld? Simone de Beauvoir natuurlijk. Maar in Nederland Joke Smit, dan Dancona. We hadden ook on onze eigen uh, voorbeelden. Mm -hmm. En uh, de, toen hebben we een... Uh, de vrouwen die, die daar iets voor voelden. En bij televisie werkten, bij elkaar gehaald. En ook de koplopers van, uh, van, van het feminisme. Want het was natuurlijk heel belangrijk. Mm -hmm. de, de, als je met televisie kon laten zien wat we bedoelden met dat feminisme. De gedachte, en, daar kun je zoveel vrouwen mee bereiken. En mannen ook. Die normaal gesproken niet die boeken. Die niet het, het onbehagen ja, ja. Uh, van de vrouw van Joke ja. Smit hadden gelezen in de gids. Bijvoorbeeld. Nou, dat waren er maar weinig, hoor, Precies. die, dat, uh, die uh -huh. dat gelezen hadden. Uh, en dat was ons, <laughs> onze bijbel. En uh, mannen waren er dus pertinent tegen. We konden kletsen wat we wilden, we konden uithalen wat we wilden. Nee, tot er, ook dankzij het feminisme in de Raad van Beheer... heette dat, geloof ik, twee vrouwen kwamen. Uh -huh. Van de NOS? Ja. Ja. Die waren het overigens? Uh... Dat weet ik oh, nee, niet meer. Uh, maar uh, die uh. hebben we wel met één natuurlijk uh, gevraagd... mogen we eens even komen praten. En dat waren onze verdedigers. En die, dankzij die twee vrouwen... Uh -huh. uh, zijn die uh, feministische programma's op ja, ja, Want door. bij mannen als Karel Enkelaar kwam je door... Nou ja, daar <lacht> hoefde je niet over te denken. Nooit door, nee. nee. nee. nee. Hoe gingen die gesprekken? Als je dan uh, opper ervan zouden we de tijdgeest begint te veranderen... wij voelen aan je alleen maar belachelijk maken. Niemand ingeïnteresseerd. Dat is toch oninteressant? Wat wil je daarmee? Nee. Echt, echt je, je kon net zo goed tegen die camera... Nou, dan had je veel meer succes als je tegen die camera praatte. Maar je kon <lacht> tegen die vloer gaan praten. Ja. Ze, ze, ze wilden het niet. Nee, nee. Dat was echt een, politie, eigenlijk een politieke ja. strijd van jullie. Ja, ja, absoluut. Wat was het eerste succes? Het eerste programma waarin er uh, iets kon wat nou misschien niet bij benadering, maar er een beetje op ging lijken... van wat jullie ja. voor ogen stond. Ik weet niet meer hoe dat heette. Uh, de, volgens mij was dat uh, Dames gaan voor. Ja, daarvoor was nog een programma. Maar... En, en de, de, daar moest dan een man de... de... De hoofdredacteur zijn en verkozen de camera. Dus. Ja, dat, dat, bij dat eerste programma ja, ja. Mocht, mochten, mochten wij dus niet zelf uh, de hoofdredactie zijn. Er moest iemand een eindverantwoordelijke zijn en dat moest een man zijn. Ja. Maar ik weet niet meer hoe dat programma heette. Het was een goede man die, die absoluut door had wat we wilden. En toen kwam, geloof ik, dames gaan voor. Ja. En daarna is er een programma gekomen. Uh, ik denk dat de mensen dat nog helemaal op het netvlies hebben staan. In ieder geval de titel, die prachtige titel. Ot, hoe zit het nou met, met zien? zien? Ja. In voor- en tegenspoed. Het gaat snel bergafwaarts met het huwelijk. Vorig jaar werden er nog 90.000 huwelijken gesloten. Maar dat is 25% minder dan 10 jaar geleden. Toen waren het er nog bijna 120.000. 10 jaar geleden 120.000, nu 90.000. Een groot verschil. Het aantal echtscheidingen daarentegen dat nam enorm toe... Tien jaar geleden waren het er nog 8000, maar verleden jaar was dat drie keer zoveel geworden, 22.000 echtscheidingen. Het wordt hoog tijd dat de dikke stoflaag van romantiek van het huwelijk verdwijnt. Weg met de roze wolken, de roze geur en de maanschijn. Het zijn nog steeds de meisjes, vooral, die het huwelijk romantiseren en eraan beginnen met irreële verwachtingen. In plaats van zich degelijk voor te bereiden op alle moeilijkheden op sociaal, economisch en emotioneel terrein die het huwelijk nu eenmaal met zich brengt. Hey, dit was 24 oktober 1979. Een aflevering van het NOS-programma Othoe Hoe Zit het nou met zien. Hele lange teksten trouwens. Als je ja, dit zelf nu steeds gehoord, maar ook hoort. Veel maken, te ja. lang. Ja. Dat is techniek, maar als je het inhoudelijk hoort. Ben je ja, er nog steeds mee eens? Daar ben ik nog steeds heel erg mee eens. En mm -hmm. Het is nog steeds nodig. Ja, ja. wat, wat, wat willen jullie bereiken? Euh, laten we zeggen, als je voor een groot ja, publiek zo'n programma maakt, kan je ook weer niet te Joke Smit-achtig zijn natuurlijk. Hè? Nou. Um... Nee, je, je, je moet het langzamer doen. en dat was waarom we geloof ik in, in deze programma-serie uh, verzonnen hadden dat vrouwen het zelf zouden doen. We zaten met een gigantisch aantal vrouwen in de studio en daar werd dan uh, voortdurend uh, gepraat met filminlasten ertussendoor. Maar we lieten het de vrouwen zelf vertellen en we vroegen ook altijd, hadden altijd een grote raad van vrouwen om ons heen. Waarin. Joke Smit zat en hey, die Dancona en, en, en uh, dat soort voorlopers van, de Nederland, van het Nederlandse feminisme. Maar die ideeën kwamen altijd uit die vrouwen zelf. Mm -hmm. En die kwamen ook zelf naar de studio om, uh, om daar, uh, daarover te praten. Zij waren letterlijk dus, de tweede golf waar ja. Joke Smit... En jullie eind jaren 60 ja. Uh, uh, ja, de stoot uh, voor gegeven. Ja. Hebben. Ja. Ja. Ja. Overigens even nog over Jokes. Uh, hoe zou je haar willen typeren? Hoe was dat voor? Je hebt dat meegemaakt. Ja, uh, fantastisch. Uh -huh. Streng. Maar uh, daar waren we wel, uh, wel voor. Maar een werkdrift en een, een intelligentie en een begrip. En... Ik vond een fantastische vrouw. Ja, maar ook lastig. Heel lastig. Geef ja, je een ja. voorbeeld. Nou ja, we, het, moest, het moest goed zijn. Ze, ze, ze, ze, ze, ze tolereerden niet een beetje, maar de kantjes ervan aflopen. Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar vrouw zijn niet betekend, tweede rangs en bang en klein. Waar vrouwen niet om mannen concurreren. Maar zusters en gelieven kunnen zijn. Waar rimpels niet de eenzaamheid voorspellen. Maar paspoort zijn naar wijsheid. Zwereldsraadsvrouw zijn waar jonge vrouwen hun leven voorbereiden. Waarin ze 40, 60, 80 zullen zijn. Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar onrecht niet als de natuur gegeven wordt beschouwd. Waar dienstbaarheid niet toevalt aan één seksen. En niet vanzelf een man de leiding houdt. Waar moeder niet hetzelfde is als huisvrouw. Waar steeds opnieuw wordt nagegaan wie zwak zijn en wie sterk. Waar allen zorgen voor wie hulp behoeft. Verdienen met maar vijf uur werk. Er is een land waar mannen willen wonen, waar jongens van de plicht tot flink en stoer doen zijn bevrijd, waar niemand wint ten koste van een ander. En man zijn ook betekent zorgzaamheid, waar angst en rouw niet weggemoveld worden. Waar mannen zonder baan niet denken dat ze minder zijn. Waar vrouw en man elkaar niet hoeven haten. Maar eindelijk bondgenoten kunnen zijn. Er is een land waar mensen willen wonen. Waar jong zijn niet betekent dat je steeds wordt genegeerd. Waar zwakken met respect benadert. Niet meer gekleineerd. Waarin geweld door niemand meer geduld wordt. Waar allen kunnen troosten als een mens ten ondergaat. Dat is het land waar mensen willen wonen. Het land waar de saanhoorigheid bestaat. Dat is het land waar mensen willen wonen. Het land waar de saanhoorigheid bestaat. Er is een land waar vrouwen willen wonen, gezongen door kopiezerijen. Op tekst van Joke Smit, dat was het lied van jullie, ja niet jullie... maar de vrouwen in die tijd iets wilden, hè? Ja. Eind jaren zeventig. Is er wat van terechtgekomen? Nou, dat kan ik beter aan jou vragen. Volgens mij is er heel veel van terechtgekomen. Er wordt wel eens anders over gedacht, hè? Nou, is dat zo? Ja. Zijn er mensen die zeggen dat feminisme heeft niks uitgehaald? Het heeft wel wat uitgehaald, maar dat, dat er toch heel veel mannen uit een, een recent onderzoek, dat jonge mannen toch eigenlijk minder zijn opgeschoven dan je zou verwachten. Dat ook die nieuwe generatie toch weer minder dat er, laten we zeggen, heel veel windowdressing is. In de zin van uh, ja, we weten nu wat we moeten ja, antwoorden. Maar... Ik, ik vind dat absoluut maar niet. Uh, ik vind dat absoluut niet waar. Uh, ik vind dat de vrouwen zo veranderd zijn in, in het voordeel <laughs> en, uh, en de mannen toch ook. Uh, uh -huh. we, we, we, die, in, in deze tijd, waar, waar we het nu net over hadden... was er toch geen man die zijn kinderen naar school bracht? Er, er was geen man die eventjes vast aan het eten begon. Uh, die ging zitten en die las de krant. En al die vrouwen die iets meer wilden dan dat huishouden... die hadden een strijd te leveren mm -hmm. van, uh, van heb ik met jou daar... Nee, ik vind dat er heel veel is veranderd. En, en wat, wat mij dan soms weer een beetje stoort... is ieder, dat alle vrouwen en mannen dat zo voor gewoon nemen. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat vooral jonge meisjes helemaal niet meer weten. Maar dat hoeven ze ook helemaal niet te weten. Wat daarvoor gevochten is. En wat daar allemaal voor overhoop is gehouden. Je mag niet denken, het is bereikt. Er iets daar reikt, we nee, gaan achterover. Nee, dat... dat mm -hmm. Ik bedoel, als je eventjes uh, achterhoopt over gaat leunen, dan uh, <laughs> nemen de heren de... <laughs> de zaak wel weer over. Nee hoor, dat geloof ik niet. Maar er moet nog zoveel gebeuren. Als je ziet hoeveel, hoe weinig vrouwen in, in hoge posities zijn. Hoe, mm -hmm. uh, nou, da, da, daar moet nog zoveel gebeuren. Wat zou Joke Smit van deze tijd vinden als het om dit nou, onderwerp ze gaat? Ze zou nog steeds knokken. Mm -hmm. Ze zou nog steeds stukken schrijven. Ze zou nog steeds overal naartoe gaan. Uh, om dat uh, mee te delen. Om in de termen, te praten van, uh, van Erik de Vries. die zoveel met die televisie wilde. Dit deel heb jij verder gebracht. Heb je het gevoel dat je met dit soort programma's. als uh, De Dames en uh, Ot en dat dat, uh, nou ik wil niet zeggen. een deuk in een pakje boter heeft geslagen. maar op dit terrein toch iets. de zaak verder heeft gebracht? Ja, in de eerste plaats. Ik heb het absoluut nooit alleen gedaan, helemaal niet. Het was een maar heel team, ja. Een klein radertje, en dat was een heel team. En het, het belang van wat wij deden is dat we het op televisie deden. Omdat dat zo'n wijd bereik zo langzamerhand mm -hmm. uh, had gekregen. Ik geloof zeker dat dat iets heeft uitgegaan. Ja. ja. De televisie was op een gegeven moment voor ons, uh, uh, als we naar jou keken, uh, voorbij. Het was alsof je in één keer weg was. En toen dook je op bij Vrij Nederland. Ja. Ik, ik werkte al bij Vrij Nederland te, te, toen ik nog bij televisie werkte. Ik, eh, ik, eh, ja, ik had een beetje genoeg van de televisie. Ik, ik zat er al een tijd uh -huh. en ik wilde graag gaan schrijven. Ik wilde graag in de, in de schrijvende journalistiek. Kijk, die, die televisie in, in het begin... Was het, was, was het wat het was. Maar eh, zo langzamerhand, als je een televisieprogramma maakte... dan... Eh... Nou ja, en, en je, op het laatste was het klaar, dan herkende je het helemaal niet meer. Hoe doe je? Dan, nou ja, je, je had je programma-idee, daar praatte je over. Je, je ging er mensen bij zoeken, dan ging de, de techniek er zich mee bemoeien. Dan ging iedereen zich ermee bemoeien. En dan bleef er niks meer over van jouw idee. En dat verdunde ook uh, oh, dat zeg, verdunde de inhoud, de, de, de achterliggende ja, gedachte. Ja, ja, ja. ja. En daar had ik geen zin meer in. Als je uh, in de schrijvende journalistiek... Uh, is het jouw idee, is het is, jij schrijft... en wa, wat er uit, uit de computer komt, is helemaal door jou gemaakt. Mm -hmm. En dan kan iedereen er kritiek op gaan leveren. Maar uh, bij, bij televisie... Begrijpen grijpen ze je al bij je kladden als je nog niks hebt gedaan. En dan moet je je al in bochten gaan wringen en aanpassen en dit wel en dit niet. En dat was je gewoon zat? en toen dacht je. Dat was ik helemaal zat. Ik... Wil ik mijn verhalen, maar mijn ideeën, waarom ik dit vak wil, dan moet ik nu naar nou, de bijvoorbeeld dus naar Vrij Nederland. Een man als, als Fantijn, Joop Fantijn, is daar uh, laat zeggen, ook heel erg bepalend in geweest. Die heeft jou erin, ja, ik kan niet ja. zeggen, gecoacht, maar... Uh, ja, ja, zeker. Ja. Hoe ging dat? Wat, wat, wat was zijn invloed op jouw werk? Nou ja, ik hield van hem. We hadden dat een verhouding, ook, dus... Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar, ja. maar ook in het vak zelf, ja. Ja, hij heeft ontzettend veel voor me betekend... voor mijn werk natuurlijk mm -hmm. ook, heel, ja, heel veel. Ja. Nou, maar veel meer mensen bij Vrij Nederland ook. Maar hoewel, bij Vrij Nederland durfde bijna niet hard te zeggen... waren er toch ook weer mensen die vonden... die hadden helemaal die vrouw niet nodig, en zeker die vrouw niet... Ja, nou. die, die het feminisme aanhing, en die bij televisie werkte. Zelfs daar werd. dus niet? Ja. Hoe, hoe ja. merkte je dat? Nou, zeggen, of nou, all places, zou je zeggen, vrij Nederland. Daar speelt dat niet meer. Er mensen wel vijandigheid. Maar dat is helemaal overgegaan hoor, maar dat ja. was er wel. Nee, dat, het was er altijd weer knokken. Had ja. het ook te maken met, daar zullen we het nou niet uitvoerig over hebben, met de stammenstrijd, de burgeroorlog, zoals hier wel eens beschreven is, die in die tijd. Nee hoor, nee. nee, nee, nee, nee. nee, nee. Het was gewoon weer die vrouw ja. die denkt hier weer haar verhaal te komen. Ja. Ja. Ja. Ja. Gek is dat hè? Ja. Ook in die tijd, jaren zeventig. Ja. En in ja. die kringen, maar misschien ook wel een beetje vooral in die kring. Heb je daar een weet verklaring ik voor? Nee. nee. nee, Angst? Ja, Het is altijd angst. Ja, ja. dat denk ik. Ja. Ik wil nog, Ageet, over één man met je hebben. We eindigen eigenlijk dan met de man. Maar uh, je hebt uh, samen met Anita van Omren zijn biografie geschreven. Gert-Jan van der Veen. Ja, hoe, hoe is dat ontstaan? Groot Amsterdams bekend verzetstrijder. Ja. Um, nou bij Vrij Nederland werden toen van die prachtige. Um Bijla bijlagen gemaakt. Hè? Uh -huh. dat, dat dat toch niet meer kan. Je had de gewone krant. En je had die schitterende bijlagen... met uh, kleurenfoto's. Mooi gefotografeerd. En, mooi ja, ja, ja, ja. gefotografeerd. Ja. Prachtig. Ja. En uh, nou ja, daar konden andere, alle redacteuren... hun uh, ideeën over kwijt... bij, bij de redactie. En... Um, ja, ik, ik was altijd geïnteresseerd in de oorlog. En toen kwam ik Anita tegen, die ook heel erg nog met die oorlog bezig was. En toen hebben we een lijstje gemaakt van mensen... over wie wij eh, graag een portret wilden maken. En dat was onder andere geert -Jan van der Veen, en ja, dan zegt de redactie ja, ga je gang. Ja. Dat kan je niet meer, niet meer nee, voorstellen. Nee, nee. En, dat is en wat mag dat dan wel geworden? kosten, ja. wordt er nu gezegd. Ja. En hoeveel heb je daarvoor nodig en hoe lang heb je daarvoor nodig? Ja, en dat ja. is toen een boek geworden ook. Ja. ja. ja. ja. Wat voor een beeld is van deze man? We gaan niet zijn hele levensverhaal meer vertellen, maar nee. wat is er. Eh, overigens, de vader ook van Gertjan Wolversperger. Dat weten een aantal mensen ook wel. Maar welk beeld is er voor jou van deze man. die in zo'n moeilijke tijd dat werk heeft gedaan naar boven gekomen? Nou, dat vind ik nou een held. Ja. Dat vind ik een held. Dus Gertjan van der Veen is echt een held. Die begon met uh, uh, voor Joden uh, valse paspoorten te maken. Ik bedoel, hij deed het niet voor zijn eigen glorie. Uh, hij was beeldhouwer. Ja. en Het uh, uh, uh, was altijd voor andere mensen. Het was natuurlijk ook uh, om Nederland uh, weer, weer uh, Nederland te maken. Maar het was ook altijd om mensen te helpen. Mm -hmm. Terwijl andere labbekakkerig uh, thuis bleven zitten. Vind ik ook niet erg, mm -hmm. want je, je, je moest er een held voor zijn. Ja. Je moest er ook het gevoel van een held voor hebben. Ja. Je moest durf hebben. Bijzondere man. Ja, ja. Heel, bijzondere ja. Man. heel bijzondere man. Toch nog even tot slot naar de televisie van nu. Um, wat vind je van de huidige televisie en de rol die dat medium nu speelt... in deze tijd met commerciële televisie, met... Herken je nog iets van, uh, van, los van de techniek van natuurlijk. Voor school maar, Erik De Vries? Ja, is er nog iets van dat mooie ideaal over? Nee. Ja, het, het is natuurlijk uh -huh. toch buitengewoon interessant. De, ja, er is natuurlijk wel veel over. Want ik bedoel, als, als, je, je krijgt Libië thuis. Je, je kunt je een oordeel vellen. Je ziet die mensen. Anders zou je dat toch allemaal niet weten. En die hele langzaam smeulende opstand. Bij, bij, in het Arabische Oosten, zal ik maar zeggen. Dat, dat is toch buitengewoon interessant uh -huh. om dat onder je ogen te zien. Ja. En ook zelf een, een oordeel daarover te kunnen vellen. Ja, de, de televisie is natuurlijk buitengewoon belangrijk. Het heeft ook iets geleid, samen met televisie... wat je nu natuurlijk ook op internet ziet. Dat noemen we dan ook maar televisie. Kan het toch nog weer tot veranderingen leiden? Ja, ik geloof het wel, ja. ja. Maar ja, al die, al die onzin van... Eh, waarom we om moeten lachen? Waar, waarom moet het toch allemaal zo gelachen worden? En waarom moet het allemaal, allemaal zo leuk zijn? Dat vind mm -hmm. ik zo jammer. Maar ja, dat schijnen mensen nodig te hebben. Je kunt televisie ook nog, naast al die andere dingen... die natuurlijk wel nodig Tuurlijk. zijn, maar je het ook anders gebruiken, vind je? Ja. ja. ja. Ik ben verslaafd aan krimis. Maar ja, dat is ook heel slecht natuurlijk. Ja. Absoluut verslaafd. Dus. Als je nu zelf, tot slot, op je, op je eerste jaren terugkijkt... we hebben straks een aantal fragmenten van je gezien. Van die vrouw. Wat, wat, uh, wat is het verschil tussen het meisje toen en nu? Los van fysiek, maar... Wat heeft het jou opgeleverd? Nou, een leven. Ja, ja een levenverschil mm -hmm. natuurlijk. Ja, wat heeft het jou opgeleverd? Het heeft me heel, heel veel opgeleverd. Het heeft me een, een, een mooi leven opgeleverd, denk ik. Ik heb er veel aan te danken. Ach, heet, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ik heb het met erg veel plezier gedaan. Ik vond het leuk en helemaal tot je dienst. Voor nu nog een hele fijne zaterdag. U hoorde Ageet Scherphuis in een aflevering van Helden van Toen. Een bijdrage van de NTR eerder uitgezonden in augustus vorig jaar. Ben Kolster was in gesprek met de journaliste en programmamaakster... die gisteren 30 maart haar 79ste verjaardag vierde. En zover moet Annie Hogenberg nog maar zien te komen. Die wordt vandaag pas 66 jaar. En normaal gesproken draaien wij echt geen verzoeknummers. Maar ja, met het mes van co-pilot Barbara Albert op de keel. Toch maar voor haar moeder dit nummer. I will do anything I'd beg, I'd steal, I'd die to have you in these arms. Ja, goedemorgen, dames en heren luisteraars. Iedereen goed wakker hier bij Max Nachtvluchten op Radio 1. Dit was In These Arms van Bon Jovi, speciaal voor Annie Hogendoorn. Zij viert namelijk hogenberg. Ik zeg het verkeerd. Zij viert vandaag haar 66ste verjaardag. Hele hippe moeder van Barbara Elbert, de co-pilot. En zij wilde wel een nummer van Roger Whittaker... maar na overleg met haar amant Gerrit... heeft ze toch een ander nummer gekozen. Anders lijkt het net of je zo'n oude moeder hebt. Al dus, Annie, goed, dat weten we dan ook weer. In ieder geval is het prettig dat iedereen bakker hier is... op Radio 1 bij Max. Uh, voor vragen en informatie over onze uitzendingen... gaat u naar nachtvluchten.fm. Dus ons internetsite is www.nachtvluchten.fm. En uh, daar staan uh, de programmeringen. En u kunt via diezelfde site de verschillende uren ook opnieuw gaan beluisteren. Op die site staan op dit moment ook twee prijsvragen. Eentje is met betrekking tot het eventueel kunnen winnen van een boek van Marga Kool. Die was vorige week te gast hier bij ons. Maar hedenochtend is Willy Oosterhuis te gast. En hij... Organiseert. Hij is medeorganisatie van de Megapiratenfestijnen. En wilt u bijvoorbeeld voor een dergelijk festijn een kaart winnen... dan kunt u meedoen aan een prijsvraag. En die staat dus op nachtvluchten.fm. Ik zal de vraag ook even formuleren. Wie schreef het voorwoord voor Willy Oosterhuis boek... Achter de Deuren, deel 1? Dus hij heeft een trilogie geschreven achter de deuren. In deel 1 werd een voorwoord geschreven. Wie heeft dat geschreven? Het is tijd voor dat korte journaal en daarna zit hier Willy Oosterhuis, presentator dus van dat mega piratenfestijn. Zelf is hij ook zanger. Hij heeft lange tijd gewerkt bij RTV Oost en hij is nu te zien op tv Enschede met het programma Deuren XXL. En komend seizoen weer op sterren.nl Kortom een hele energieke vent die nauwelijks bij te houden is. We hebben hem zometeen na het korte journaal. Tot zo.